Aanstaande donderdag op de slotdag van dit shorttrack toernooi. De Nikisha ligt daar nog altijd. Jeroen Otter trouwens, de Nederlandse coach, kijkt toe. En nu verlaat de Kazach dan weer de boarding. En is zijn schaats ook rechtgezet. Kan Daan Brijlsma de grote oranje jas weer uitdoen. En ik hoop inderdaad niet dat het jouw jas was. Want hij smijt hem werkelijk waar nu over de boarding heen. En die jas die kan dan een klein wasbeurtje wellicht gebruiken. Het klinkt. En het viertal hoofdrolspelers van Heat 4 meldt zich weer bij de startlijn... Een van de vijf startlijnen. Want de baan kan altijd verlegd worden. zodat de bochten niet al te erg uitgetrapt raken. Ze gebruiken nu startlijn nummer 2, Brielsma aan de binnenkant. Dat klinkt altijd als een voordeel, maar we zagen bij de eerste start en we zien het nu weer dat het niet helemaal een voordeel is. Hij heeft een klein duel daar met Hamelin. maar is beter weg dan de eerste poging. Dat ligt op de tweede plaats achter Nikisha, maar ja, daar komt de Koreaan al binnen door Lim is er voorbij en ook Jarol Hamelin passeert eigenlijk met gemak daar. Daan Bruinsma, Nikisha, laat een gat aan de binnenzijde, waardoor Lim meteen doorschuift naar de eerste plek. Hamelin die sprint achter Nikisha langs wil de Kazach voorbij, dat lukt niet helemaal goed en daardoor kan Daan Bruins in één keer weer opschuiven naar de tweede plaats. En gaan we nu de laatste ronde in met Lim aan de leiding. Brilsma op twee. En kan Brilsma dan Hamler van zich afhouden? En een plek achter in de kwartfinale, daar lijkt het wel op. Want hij komt keurig netjes als tweede over de streep achter Yoo Joon-lin. De Koreaan winnaar dus eerder dit toernooi van de 1500 meter. Lim is daar de winnaar van deze heat. Met helm nummer 189 ja, vorig jaar voorgaat speelde hij nog geen rol van betekenis. De man die onderuit ging in de finale van de duizend meter. En dit jaar is het een absolute grootheid. Hij 1, maar 2... Dit is een beetje een short-track geluk, hè? Dit, was, wat hij, wat hij dit had. was zeker een, uh, een short-track gelukje, inderdaad. De ene doods, de andere brood. En uh, Hamelin en uh, Nikisha die vechten uit. En uh, Daan die gaat er, uh, gaat er met, het, met de tweede plek vandoor. Ja, hij lag behoorlijk achter, inderdaad. Dat zien wij ook nog in de herhaling. Op het moment dat Hamelin de aanval inzet op Nikisha. De Kazach daarbij naar buiten gedreven wordt door Charles Hamelin, de Canadees. Dank je wel, zegt Daan Breusma. Hij schuift door naar de tweede plek. En dan weet je dus dat het in principe goed zit. En wat gaat er nu met Hamelair gebeuren? Nou, die uh, wacht niet af. Die loopt meteen de katakombe in richting de kleedkamer. Dat doet Brilsma trouwens ook, terwijl de uitslag van deze vierde heat nog altijd niet officieel is. Kijk, blijf jij al kijken, uh, Itzak, eigenlijk? Het uh, dat is. ligt eraan. Als, het inderdaad, uh, als, ik denk, als ik aanvoel dat het mij gaat betreffen... dan ben ik wel zeker eventjes uh, all-ears zeg maar, richting het, uh, het, het bord waar de uitslag op komt. Ja, nou, Als Brilsma nog even omdraait en terugkijkt... ziet hij een prachtige mooie gele en zwarte Q achter zijn naam. Hij is door. De penalty gaat naar Hamelin, inderdaad. En Nikisha die werd weggeduwd bij die inhaalmanoeuvre door de Canadees wordt toegevoegd, dus het wordt een drukke bedoening... in die kwartfinale op de duizend meter overmorgen. Lekker, goed gaat het. Ook met de mannen dus. Twee Nederlanders al door, Hogewerf en Brilsma. En dan krijgen we Shinki nog, die staat nu aan de baan, uh, in de baan. Shinki-knecht tegen Zhuma Gaziev en Zivai Ren uit China. En ook dit gaat fout bij de eerste poging. Heb jij wel eens meegemaakt dat de 500 meter in één keer goed ging, uh, Itzak? Jawel, maar het is gewoon uh, zo belangrijk, die start. En dan staat iedereen op spanning. Dus 50-50 uh, dat het een valse start is. Ja, hij staat op 4, Knecht. Helemaal aan het begin van zo'n toernooi. Weet je dat? Gaat het dan op, puur op loting? Of speelt dan ook nog een, een ranglijst mee? Nee, uh, tegen wie je rijdt is wel op ranglijst. Maar de loting, op welke startpositie je krijgt... Oh, dat is loting. Ja, precies. Dat, ja. dat is loting. Dus dat, uh, dat is gewoon pure pech eigenlijk voor Knecht dat hij aan de buitenzijde start. Maar Knecht heeft hele grote stappen gemaakt... op deze 500 meter in de afgelopen jaren. Hij is de regerend wereldkampioen op deze afstand. Hij won in Rotterdam vorig seizoen de 500 meter. Ze zijn weg, tweede keer is goed. Knecht in vierde positie. Achter Shulnikov rijdt hij, hij rijdt al meteen andere lijnen. Maar ligt wel een metertje van anderhalf achter Sinki Knecht. Achter de rus Shulnikov... Knecht, de medaillewinnaar, dus eerder toernooi. Maar ook de man die Pech kende op de relay. Onder andere moet dit wel goed zien te maken. Er neemt een soort van aanloop. Ligt nog altijd vierde. Rond een aan de binnenzijde bij Shulnikov. Ja, dat is er wel. Daar duikt Knecht ook prachtig mooi doorheen. Nu op de derde positie. Achter Shumagayev en achter Ren uit China. Weer een gage aan de binnenkant. Knecht binnendoor. Wel met een handje gemaakt. Oh! En dan komt de Rus nog binnendoor Shulnikov. En ziet dit er heel slecht uit voor Shinky Knecht. De nummer 2 van de 1500 meter. En de man die eruit ging in de kwartfinale... met een penalty van de 1000 meter. Itzak te laat. Wat gebeurt hier allemaal met Knecht? Nou ja, hij, moet natuurlijk, hij moet van heel ver komen. En ja. dan uh, gaat het gruwelijk hard. Dus dan is het heel lastig om echt snelheid te bouwen... voor een hele goede inhalactie. Dus dan moet hij hele gevaarlijke inhalacties gaan doen. En dan is het die laatste bocht. Alles of niks. En uh, dit was wel een hele tricky inhalactie. Ik, uh, ik heb er niet een heel goed gevoel over. Nee. Als nee. Ik, uh, en hij komt denk. als derde bij de finish. Dus of hij nou een penalty krijgt of niet, dan ligt hij er, uh, ligt hij er sowieso uit, Shinky Knecht. Uh, uh, en dat is dus een, uh, een teleurstelling. Twee Nederlanders dan door, Hogewerf en Breusma. Het is nog niet officieel. Maar we gaan ervan uit dat het wel zo blijft. Als Shinky Knecht deze heats op de uh, 500 meter niet overleeft, en dus klaar is met de Olympische Spelen.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 Ja, goedemiddag, is Sjenkie Knecht vandaag nou echt de enige Nederlander... die zich niet plaatst voor de kwartfinale, Sebas? Het korte antwoord is ja, en zijn Olympische Spelen zitten erop... naar de penalty op de 500 meter. Dat is een tegenvaller en ook een tegenvaller bij de jacht op zwart spaarders. Nu het uitgestelde nationaal journaal het is 9 minuten over 12. Jan van der Putten. Het gerechtshof in Den Bosch heeft de Belastingdienst... en de Nederlandse staat op de vingers getikt. De Belastingdienst heeft bij de jacht op zwart Spaarders ontoelaatbaar bewijs gebruikt.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 De recherche is zwaar overbelast en kan maar een fractie van het werk aan, waardoor criminelen hun gang kunnen gaan. Dat staat in een rapport van de Nederlandse Politiebond. Warkmund voerde gesprekken met zo'n 400 rechercheurs, die zeggen dat vier van de vijf zaken blijven liggen. En daardoor heeft bijvoorbeeld de drugshandel vrij spel, zegt de NPB. Van de week nog een, een voorbeeld dat de, de omzet van Hennep in een middelgrote stad in Nederland groter is dan de, de gemeentebegroting. Dus de parallele economie, de infrastructuur, alles wordt erdoor aangetast. En nee, we hebben gelukkig niet Mexicaanse toestanden... dat er hier tienduizenden worden doodgeschoten. Er worden mensen geliquideerd, maar niet op die schaal. Maar ja, het heeft alle karakteristieken van een narcostaat. De Amsterdamse politiechef Berg is het eens met de vakbond... maar een narcostaat wil hij het nog niet noemen. Wat we wel zien is dat in die drugseconomie... dat we aan de ene kant een gebruikersmarkt hebben die op rust is. Hè? Ik maak maar wat vergelijkingen. Amerika kent 60.000 drugsdoden per jaar. Dus we hebben in een gebruikersmarkt die extreme van gevaarlijke drugs... ik kristal met heroïne kwijt. Dat is de ene kant. Het is een, een markt die vanuit gezondheid op rust is. Maar aan de andere kant zien we ook op alle vlakken... die parallele economie komen. De Nederlandse Politiebond wil er snel zeker 2000 rechercheurs bij. Amnesty International heeft opnieuw kritiek op de vreemdelingenbewaring. Illegalen die Nederland uit moeten zitten soms veel te lang vast... en in gevangenisachtige omstandigheden. Dat is in strijd met de mensenrechten, zegt Amnesty. Een woedende menigte heeft in India twee mensen gelyncht. De twee werden verdacht van verkrachting en de dood van een meisje van vijf. De verdachten werden uit een politiekordon gesleurd en doodgeknuppeld. Een Japanse zakenman heeft in Thailand het gezag gekregen over zijn 13 kinderen. Hij had ze in 2014 besteld bij een aantal draagmoeders. De Thaise autoriteiten hadden de kinderen eerst in pleeggezinnen geplaatst. Maar de rechter heeft daar nu een streep doorgehaald. Het NOS-journaal. Frankrijk laat zijn wolvenpopulatie met bijna 40 groeien. Er lopen nu ongeveer 360 wolven rond in Frankrijk. En dat mogen de komende jaren zo'n 500 worden. Tot grote woede van boeren. Leo Linaarts van Wolven in Nederland, de samenwerking van natuurorganisaties. Goedemiddag. Goedemiddag. Veel kritiek in Frankrijk op dat plan om die wolvenpopulatie te laten groeien. Kunt u eens uitleggen waarom dat de kritiek is? Nou, uh, kijk, wolven zijn in, uh, in Frankrijk beschermd... net zoals in de hele Europese Unie. Uh, maar uh, af en toe eten wolven ook uh, schapen. En uh, boeren vinden dat, uh, dat die wolven te veel overlast uh, veroorzaken. En uh, uh, ja, die hebben eigenlijk liever minder wolven dan meer. Ja, en dieractivisten vinden juist dat het nog ja, veel meer moet worden. Dat klopt, ja. Ja, ja, ja. Nou is het zo van dat in Frankrijk al sinds een paar jaar... Uh, wolven, uh, nou ja, zeg een paar wolven afgeschoten mogen worden, jaarlijks. En vooral dieren die overlast veroorzaken... Nou, boeren vinden dat te weinig eh, en eh, ja, dierenactivisten vinden dat te veel. Ja. Maar ondanks dat afschot eh, groeit de jaarlijkse Franse wolvenpopulatie. En eh, ja, dan hebben ze het zeg maar officieel gemaakt dat die wolvenpopulatie groeit. Ja, kun, dan kunnen er nou 500 uh, officieel worden toegelaten. Ook in ja. andere Europese landen, hè, Vlaanderen, dat, dat groeit maar door ja. die wolvenpopulatie. Ja. Hoe komt dat eigenlijk? Nou, de uh, halverwege vorige eeuw uh, heeft de wolvenpopulatie in Europa uh, door uh, vervolging een uh, dieptepunt bereikt. En daarna is er eigenlijk een, uh, langzaam een omslag uh, plaatsgevonden in het denken over uh, predatoren en hun rol uh, in de natuur. En is men wolven gaan uh, beschermen. En niet alleen wolven, maar ook uh, tijgers en leeuwen en beren en zo. En uh, sinds die tijd krabbelen de wolvenpopulaties langzaam op. Uh, maar omdat ze van ver moeten komen en ze in heel veel landen uitgegroeid waren, duurt het even een tijdje voordat ze uh, al die landen weer uh, opnieuw bezet hebben. Ja, en ook in Nederland worden ze wel weer ja. gezien. Nou, we, Klopt, ja. we zijn weer op de hoogte. Meneer Linaerts van Wolven in Nederland, dank u wel. Graag gedaan. De politie heeft opnieuw een kopstuk van motoclub No Surrender opgepakt. Het gaat om een man van 54 uit Klazinaveen. Die wordt verdacht van leiding geven aan een criminele organisatie. En hij zou ook betrokken zijn bij twee zware mishandelingen... bij diefstal, afpersing en bedreiging. En hij is ook niet de eerste die is opgepakt, vertelt de politie. We hebben al eerder twee leiders van deze motoclub uh, aangehouden... en we gaan verder met het uh, politieonderzoek, want dat is nog niet uh, afgerond. En de politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt. Het is zo dat het onderzoek al een tijdje loopt... en we gaan er ook nog wel een tijd mee door. En uh, ja, wij verwachten er uh, zeker nog wel aanhoudingen natuurlijk te verrichten... maar wanneer en hoeveel dat zijn, ja, dat uh, kan ik helaas niet delen. Volgens de politie houdt motoclub No Surrender zich bezig met drugshandel en geweld. Nu krijgt het weer nog, droog en op steeds meer plaatsen zon. Later ook in het westen, tot wordt 6 graden. Morgen flinke periode met zon, 4 tot 6 graden. Maar door de matige noordoostenwind voelt het kouder aan. Ambitieus en op zoek naar de beste bedrijfsfinanciering. Credion vergelijkt het aanbod van meer dan 70 mkb-geldverstrekkers. Onafhankelijk en snel. Credion.nl Zondag live op Fox Sports Eredivisie.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 rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea... met Patrick Lodiers en Dionne de Graaf. Ja, oh, goedemiddag. goedemiddag. Ja. Het is een dag zonder lange baanschaatsen. Wel met veel short track en veel short track-succes... Maar Shinky Knecht ligt wel uit het toernooi. De enige Nederlander die zich niet weet te plaatsen voor de kwartfinale. Dat is een uh, flinke teleurstelling inderdaad. Want uh, Dylan Hogewerf en Daan Breuwsma zijn wel allebei dus door. Na donderdag, de laatste dag van het short track toernooi. Maar Shinky Knecht lukte het dus niet. Hij werd uitgeschakeld. Kwam sowieso al als derde over de finishstreep. Maar kreeg vervolgens ook nog eens een uh, penalty uitgedeeld. Zijn tweede penalty van dit toernooi. Uh, eigenlijk derde penalty als we de relay. Erbij rekenen voor Shinky Knecht. En dat toernooi begon dus heel mooi met die zilveren medaille op de 1500 meter. Maar daarna zat het dus tot drie keer toe tegen. Is luisteren wat hij er zelf over te zeggen heeft. Want als het goed is staat hij op dit moment in de catacomb in de mixzone bij de microfoon van Edwin Cornelissen. Het wordt uiteindelijk een penalty, maar het begint Shiki, uit, uh, ja bij de start, hè? Het start was op zich prima, maar uh, het rechtstuk daarna was gewoon niet goed. Ja. Ik had het idee dat je wat, wat uh, ja, meteen achter de feiten aanliep. Nee, dat was die waar. De start was gewoon goed en uh, de eerste boog was ook goed. Maar uh, het eerste rechtstuk, daar maakte ik de verkeerde keuze. Waardoor ik mezelf stilreed op een, op een voorganger en dat was gewoon niet slim. Ja, wat was precies die keuze die je verkeerd maakt? Ik, ging, uh, ik pakte de binnenkant van, uh, van de rus en ik had gewoon buitenom, buiten, aan de buitenkant moeten blijven om snelheid te maken. En ja, dan rij je eigenlijk de hele tijd achter de feiten aan. Dan moet je een soort van alles of niks ondernemen. Nou, helemaal. was naar mijn idee helemaal geen alles of niks actie. Ik uh, probeer gewoon tweede te worden en uh, naar mijn idee was het ook gewoon uh, prima. Want als je de rit voor me ziet, daar uh, is het precies hetzelfde. Maar daar krijgt de uh, krijgt, uh, precies het tegenovergestelde penalty Dus ja, wat moet je er nou verder van denken? Er is soms ook gewoon geen pijl op te trekken. Nou, dit was ja, ik vind het dus hier kon ik geen pijl op trekken, nee. Ja, uiteindelijk werd je uh, natuurlijk derde. Dus uh, ook op basis daarvan had je niet gered. Nee, inderdaad, klopt. Uh, ja, dan eindigt het lijkt me gevoelsmatig toernooi voor jou. Wat met een soort van anticlimax? Zeker, zeker. Ja, ik ben hier niet gekomen om tweede te worden. Dus uh, allemaal leuke nagelaten, zilveren medaille. Maar uh, daarvoor ben ik niet gekomen. Nee. Uh, en ja, heb je dan zoiets van... Ik, ik kan mezelf verwijten maken? Of is dat gewoon een beetje inherent aan de sport? Ja, dat hoort ook een beetje bij de sport. Maar uh, ik baal hier natuurlijk wel ontzettend van. Als je nou de film zou terugdraaien... wat zijn dan de, de dingen waarvan je zegt... dat had ik anders moeten doen? Oh, ja, ik heb geen dingen die ik anders zou moeten doen. Nee, zeker niet. Hey. Dus balen, ja, uiteindelijk, je gaat wel met één je naar huis natuurlijk. Zeker, maar ik had het liever gewoon meerdere gehad, ja. ja. en zeker op deze afstand. Zeker op deze afstand, ja, ja. Nou, ja, sterkte dan met verwerken. Ja, dankjewel. Ja, Sebastian, het is toch een enorme teleurstelling. Ja, dat is natuurlijk ook terug te horen bij, bij Knecht in, in zijn intonatie. Uh, dit, dit komt wel aan, natuurlijk omdat het ook niet de eerste penalty is. Itzak de Laat zit na me, naast mij nog altijd, zit mee te luisteren. Vul jou verder nog iets op. Ben je trouwens eens met Shinky uh, als hij zegt van... die innamenleurveren vond ik wel, wel toelaatbaar? Nou ja, als je het dan... Kijk, voor zijn gevoel kan het heel anders zijn dan, als het er, dan hoe het eruit ziet. En ja, ik, ik had wel het gevoel dat hij wel gewoon uh, daar echt gewoon in sprong. En je zag gewoon dat het echt heel erg close zou worden. En uh, weet je, het is ook niet de eerste keer. Dus ja, ik... ik, ik ik denk wel dat het, uh, dat het uiteindelijk wel toch een terechte penalty is geweest. Ja, ja toch wel uiteindelijk wel een terechte penalty is, uh, is jouw oordeel. Hij begon de toernooi heel goed, hè, Sienkie Knecht? Met die tweede plaats op die 1500 meter. Tuurlijk, je wilt liever goud, maar zilver is toch ook heel erg mooi... uiteindelijk op de Olympische Spelen. En daarna komen dan die, die penalties. Heeft die penalty vooral op de relay er dan misschien ja, behoorlijk ingehakt ook bij hem? Nou, nee, dat denk ik niet. Omdat juist die penalty op de relay was voor mij in mijn optiek ook gewoon, dat was echt gewoon iets van alles of niks. En dat hij er überhaupt toen in die relay nog zo dichtbij kwam, eh, niks anders dan respect. Alleen... Ja, deze is... is ja, dit, was, dit, was gewoon wel echt, dit kon gewoon ook echt niet, denk ik. Nee, nee, nee. Sebastian, Sebastian, wij hadden ja. natuurlijk ook gehoopt dat uh, Shinky in de finale zou komen. En hopelijk ook een medaille. Iedereen had het dan over bij de 500 meter is het misschien wel goud. Want dat, hij is weg, hij is uit het toernooi. Ja. We hebben nog wel twee andere Nederlanders. Uh, Breusma en uh, Hogewerf. Maken die kans in dit uh, toch wel sterke veld van de 500 meter short track? Ik, ik schuif die vraag gelijk door naar de man die dat beter weet dan ik. Na, namelijk Itzak de Laat, want die is ploeggenoot van hen. Maken Dylan en Daan Brewsma kans in dit geweld? Nou ja, het, het niveau is heel erg breed, dus het ligt heel erg dicht bij elkaar. En als het dan net goed valt, dan kun je zomaar een halve finale rijden. En dan kan het in de halve finale gek gaan, dan kun je zomaar een finale rijden. Dus... Met de 500 meter is, er, is het heel lastig om te voorspellen. Maar ze zijn allemaal super. Ze zijn alle, alle twee super sterk, super snel. Dus als het, gewoon, als het hun kant op valt, dan kunnen ze zeker een finale rijden. Ja, we hebben ook gezien inderdaad, bij Brewsma... Die had het uh, geluk he, met, met de valpartij uh, van uh, Hamelin en uh, van de Kiesa. Met dat incident. Overigens, nog even terug naar uh, Shinky Knecht. De man bij wie hij de verkeerde inhaalmanoeuvre had op de uh, 1000 meter, en waardoor hij de penalty kreeg. De Amerikaan John Henry Kruger die uiteindelijk ook zilver pakte, die ligt er ook uit. Dus het ene moment vreugde en het andere moment verdriet. Kruger, een van de grootste namen, die sneuvelde in de heats van de 500 meter. Samen natuurlijk met de naam van Shinky Knecht... voor wie de Olympische Spelen erop zitten. Ja, gek eigenlijk. Maar Schulting wel door, van Ruiven door... van Kerkhof door, Hogerwerf door en Breusma door. Uh, straks meer Short Track, nu eerst ander nieuws. De ANWB roept de gemeente op om fietsers beter te beschermen. Directeur Frits van Brugge vindt dat de veiligheid van de fietser... niet genoeg meer in beeld is. Goedemiddag, meneer van Brugge. Goedemiddag. Uh, ruim een kwart van de fietsende ANWB-leden voelt zich onveilig... blijkt uit uw onderzoek. In Amsterdam zelfs bijna de helft. Om, om wat voor verkeerssituaties gaat het dan? Nou, het is heel breed. Hè. Waar het om gaat, is toch heel even... Hè. dit komt dus echt vanuit de awb leden Die hebben dus, We hebben een aantal dingen onderzocht hè, in, in, in, naar de verkiezingen toe. En wat ons echt is opgevallen, u zegt dat heel duidelijk... is dat ruim een kwart van de Nederlanders, zo zei ik... Hè, als je het representatief maakt, zegt... ik voel me niet veilig op de fiets in de stad. Ja. En hoe komt dat dan? Nou dat, komt, eh, nou, dat zie je dus ook aan het aantal doden en aan het aantal gewonden. Hè? Een derde van alle verkeersdoden in Nederland is een fietser. En 60% van alle zwaar gewonden is een fietser. En dat gebeurt voor een groot deel in de bebouwde kom. Ja, dus in grote steden. Eh, Amsterdam ook. Hè? Daar, daar, daar, is het, daar voelen mensen zich echt onveilig. Ja, maar bijvoorbeeld in Zwolle voelen mensen zich heel veilig. 80% oh. van de fietsers zegt in Zwolle en in Lelystad en in Almere... En in dat is even de top 5. In Assen en Middelburg zegt 80% van de fietsers. Ik voel mij veilig en soms zelfs heel veilig. En als je ook daar vraagt in de enquête: en vindt u dat de gemeente er voldoende aan doet, dat zijn dezelfde gemeentes, wordt gezegd uh, heel goed. Dus er zijn ook een hele hoop voorbeelden in Nederland van heel tevreden AWB-leden over verkeersveiligheid op de fiets. Maar slechts scorende gemeenten zijn bijvoorbeeld Amsterdam. Maastricht, Delft, Den Haag en Utrecht. Dat zo'n 35 tot 45 procent van de mensen op de fiets zegt daar... ik voel mij niet veilig. Ja, dat is toch heel erg veel? Dat is heel erg. Daar zijn we dus ook heel verbaasd over. Kijk, uit de enquête komt bijvoorbeeld ook dat we parkeren duur vinden. Nou, dat verrast ons helemaal niet. Maar dit, de, de, de hoogte ervan verrast ons. Dus wij doen een dringend beroep. He, in het regeerakkoord staat al, he, dus bij de nationale overheid... is gezegd, verkeersveiligheid is een nationale prioriteit. Maar we doen een echt oproep ook aan de gemeentes: maak van verkeersveiligheid nu ook echt een topprioriteit in de gemeente. De cijfers gaan de verkeerde kant op en uw burger voelt zich niet veilig genoeg. Maar er zijn ook een aantal steden die het heel goed doen. Ja, En een topprioriteit, wat, wat voor oplossingen zou u kunnen aandragen? Nou, waar, eh, waar je, je moet aan een hele hoop dingen denken. Het heeft ook gewoon mee te maken dat we hard door de wijk rijden, dus eh, het gaat ook over handhaving, hè, maakt de politie zichtbaarder. Het gaat er ook over hè, waar scholen zijn, eh, dat daar 30 kilometer per uur gereden wordt. Hè, want voor een voetganger de fietser, Als die in aanrekking komt met iets wat harder dan 30 rijdt... dan loopt het niet goed met je af. Dus op sommige stukken zullen we wat rustiger moeten gaan rijden. Maar het betekent ook meer fietspaden, meer gescheiden wegen. Als het toch om 50 km per uur gaat... is het ook belangrijk dat er goede doorstroming is in de stad. Dat de fietspaden gescheiden zijn van de wegen. Ook heel erg belangrijk. Moet er bijvoorbeeld ook iets gedaan worden aan uh, de snelheid van elektrische fietsen, uh, wielrenners, appende scholieren? Allemaal problemen die we de afgelopen tijd voorbij hebben zien komen. U noemde een hele hoop dingen tegelijk. Ja. We gaan het even over het appen hebben. He, om daar maar ook even over te hebben. Dat creëert natuurlijk ook heel veel problemen. Daar zeggen we echt van. Er zou, het mag niet eens hè, appen in de auto. en uh, appen op de fiets zou ook niet moeten mogen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat dat een sociale norm wordt in Nederland. Wij appen niet als verkeersdeelnemer. Is... Uh, Terug naar... Eh, wat was uw andere vraag? Even, ik ben even nou kijk. ja, ik had het bijvoorbeeld ook over de snelheid... Van, ja, ja, ja. van elektrische fietsen of van wielrenners. Ja, wat belangrijk is... is omdat he, de, de, de veel zeker oudere steden... Is, die zijn natuurlijk bedacht om met een paard in te gaan... of een boot ongeveer, of te wandelen. <Ges> en nu hebben we al die verkeerssituaties die u net aangeeft. En wat we zeggen... probeer eh, zoveel mogelijk die verkeer, verschillende verkeersstromen te scheiden. Dus ga keuzes in je gemeente maken. He, dus je hebt hardrijdende fietsers, langzaamrijdende fietsers de wandelaars, de auto's. Probeer die verkeersstromen zo goed mogelijk te scheiden. Ja, en dan heb je ook nog die speciale fietsstraten, waar de fietser voorrang heeft en de auto te gast is... Is dat een succes? Ik weet, dat weet ik even niet uit het hoofd. Maar denk ook aan die fietssnelwegen. Want dat doelt u ook op, denk ik. Uh, Scheidt dus precies wat u zegt. Zoveel mogelijk die fietsers die harder gaan. Fietsers die langzaam gaan. En uh, ik denk dat, dat, echt een, een, een, dat, dat, dat we daarmee verder moeten. Dank u wel, directeur Frits van Bruggen. En wij snel dan naar de Short Track Arena. De The Ladies 3000 Meter Relay, Sebastiaan. Ja, koningsnummer is dat toch altijd hè? In, het, in het Short Track. De zestien dames staan op de baan. En die gaan niet allemaal met z'n zestienen tegelijk van start in zoverre... dat ze het met z'n zestienen gaan uitvechten. Nee, vier per land. En het is de aflossing, de, het onderdeel... Waarop Nederland heel graag natuurlijk, ik zeg het nog één keertje, ik hoop niet dat uh, Isaac de Laat erg boos wordt, zowel bij de mannen als bij de vrouwen in de finale had willen staan. Nou, de vrouwen hebben in ieder geval nog een B-finale. En door de penalty bij de heren zien we hun niet terug... aanstaande donderdag in de B-finale of de A-finale. Het rijden van een B-finale het klinkt een beetje alsof het om des keizers baard is... maar dat is het niet. Jorien ten Mors is trouwens de dame die voor Nederland nu is gestart. En met haar rijden Suzanne Schulting, Jaren van Kerkhoff en Lara van Ruijven. Dus Kortom, het drietal dat we eerder vandaag doorzagen gaan op de duizend meter... naar de kwartfinales, betekent geen olympisch debuut van Rianne de Vries. En waarom is dit... Dan meer dan zomaar een race om vijfde te worden in het eindklassement. Stel je nou voor dat er dadelijk penalties uit worden gedeeld in de A-finale, dan schuift de uitslag door vanaf de B-finale. Dus als je de B-finale wint, en er zijn toevallig twee penalties in de A-finale, sta je uiteindelijk toch nog met de bronzen medaille in je handen aan het einde van deze dag. En dat zou natuurlijk een scenario zijn dat niet vaak gebeurt, maar wel iets heel erg moois. Namens Nederland nu in de baan Lara van Ruiven, met helm nummer 54. Nederland is voortvarend Vertrokken. Van Ruiven duwt nu, duurt nu uh, Jorien Temors, de dame die er net begon. Terug de wedstrijd in. Het ziet er goed uit. Nederland is uh, fel van start gegaan. Hongarije ligt met uh, ja, zeg maar twee schaafsters achterstand. Zo'n beetje lentes achterstand op de tweede plaats. Olympic Athletes of Russia. We gaan het in het vervolg van deze finale maar gewoon Rusland noemen. Die uh, ligt derde. Maar dat verschil is groot. En Japan ligt vierde. Itzak de Laat. Het ziet er goed uit zoals Nederland op dit moment rondrijdt. Ja, nee, ik denk dat ze de andere een heel klein beetje verrast hebben door echt volle bak van start te gaan. En je ziet meteen dat ze dan de aansluiting missen en er uh, tot nu toe uh, ook echt niet meer bij gaan komen. Wie bepaalt uiteindelijk die tactiek? Is dat Jeroen Otter, uh, de bondscoach? Of gaat dat in overleg met, uh, met de atleten? Hoe werkt hij? Ik neem aan dat ze wel uh, gewoon met z'n vijven eigenlijk uh, besloten hebben van nou, we gaan gewoon hard van start en dan gaan we iedereen kapotruiden. Ja, Van Ruiven op dit moment op kop en die duwt nu Jeroen Tamors weer. Uh, Hongarije is trouwens wel weer aangesloten, maar Rusland en Japan kan dat op dit moment niet. Al probeert namens Rusland volgens mij Prosfernova... wel er alles aan te doen om weer terug te komen. Nu is een Schulting in de baan... die bij de duizend meter in de hits. Een goede indruk dus ook uh, achterliet. Beter dan uh, bij eerdere wedstrijden dit toernooi, Schulting. En dan is het uh, Van Kerkhoff, Jara Van Kerkhoff... die op dit moment zich klaarmaakt, de baan inkomt. Goede aflossing, lijkt mij dan althans. Zeg ik dan als uh, niet-shorttrekker natuurlijk. Want uh, Van Kerkhoff heeft meteen een metertje voorsprong op haar orgaan zijn tegenstandster, maar die rijdt dat wel weer dicht. Maar zo ziet het er goed uit, want Nederland leidt nog altijd. Is de aflossing nu ook zo goed dat Van Ruiven kan blokken, ongerijden nog niet voorbij. Tien ronden zijn er nu nog te gaan. En jij vertelde, Itzak, dat het doel van de Nederlandse ploeg vooral het rijden was van een Olympisch record, hè? Ja, nee, ik had uh, stiekem in de wandelgangen vernomen dat ze zeker omdat het ijs snel is, uh, wilden proberen een uh, Olympisch record te rijden. En uh, daar ziet het tot nu toe uh, best aardig naar uit. Volgens huh? mij moet ze zijn alle rondjes gemiddeld 8,96 rijden. Dus ik hoop dat ze dat vast kunnen houden. We gaan de slotfase in. Nog 7,5 ronden te gaan. De wissel van Jorien Tamors naar Suzanne Schulting was niet helemaal vlekkeloos. Schulting had uh, even een klein beetje onbalans. Maar het gaat wel zo goed door dat de voorsprong op Hongarije... weer naar zo'n anderhalve schaatslengte is zo'n beetje. in Nederlands voordeel. Zes ronden zijn er nog te gaan. Het Olympisch record is trouwens 4 minuten, 5 seconden... en 315 duizendsten gereden door China... Uh, hier uh, bij uh, de series dus in uh, de eerste ronde op 10 februari. Nu in de baan is het uh, Van Ruiven weer, Lara Van Ruiven. En nog altijd heeft Nederland de voorsprong op Hongarije. Rusland en Japan doen helemaal niet meer mee uh, in de strijd... om die eerste positie in deze B-finale. Dat ziet er dus goed uit. De enige dreiging die er is, is dus nog van de Hongaarse dames. 2,5 ronden nog te gaan. Jorin Tamors geeft nu de zet aan Suzanne Schulting. En dan moet het nu gaan gebeuren. In die laatste anderhalve ronde. Schulting nog altijd aan de leiding. Japan rijdt een beetje in de weg misschien dadelijk in de slotfase. Wel gaat in voor de laatste ronde. Nee, dat gaat blijven goed. Schulting moet gewoon zorgen dat ze niet voor wordt gepasseerd door de Hongaarse concurrenten. En dat gebeurt niet. En zo wint Nederland deze B-finale. Zeer overtuigend. En inderdaad, Itzak, jij had gelijk. Goed dat je het meldde dat je het had opgevangen in de wandelgangen. 4-0-3, 4-8-0. Een Olympisch record. Sneller, zeker nog. Jij wijst er terecht naar. Het is een wereldrecord. Een wereldrecord voor de Nederlandse vrouwenploeg in deze B-finale relay. Ja, nu lukt het wel, hè, Isaac? Ja, nee, ik, euh, ik ben heel... Ben jij net zo verbaasd als ik? Uh, nou, nee, je ziet gewoon wel, weet je, de... de, de... Het niveau van onze dames is gewoon heel erg hoog. En dat ze nu inderdaad een wereldrecord rijden. Laat alleen maar zien dat ze eigenlijk in de finale gewoon hadden moeten staan. En uh, dat ze gewoon prima een medaille hadden kunnen pakken. Aan de andere kant uh, ja, ben ik gewoon wel blij dat ze wel nu laten zien. En ook aan zichzelf laten zien dat ze gewoon enorm goed zijn. Ja, de Nederlandse dames rijden dus een wereldrecord. Tellen wat minder zwaar dan bij de lange baan. Maar toch, het is laat wel zien hoe hard het ging in de B-finale relay. Goed gedaan zoals door Suzanne Schulting, Jaren van Kerkhof, van Jorien Termos nou, Rianne de Vries... die niet in actie kwam, nu ook dat feestje meeviert. Ja, en nu wordt het afwachten en misschien een beetje die vingers gekruist houden... hoe, nou ja, het is misschien niet even sportief om te hopen... op penalties in de A-finale. Maar stel je nou voor dat er twee vallen... pakken deze vrouwen nog de bronzen medaille ook. Prachtig en van harte gefeliciteerd met het wereldrecord, dames. Ja, wij zitten hier op veilige afstand... maar jullie in Nederland werden vanochtend wakker in een staat. Door een gebrek aan rechercheurs tiert de drugshandel welig... en hebben criminelen vrij spel. Nou, dat zijn verontrustende berichten. Want wij zien ons land toch liever door de ogen van Skik. Land van melk en honing, wiet en witte wijn. Ik ken een land hier heel erg ver vandaan. Daar leeft er eens een kleine bij. Staan, waar het stemmetje ooit zei. Helder water, blauwe lucht en groene gras. Alles is voor voorhanden, zo gezegd. En er is ook heel veel niet en dat is maar beter ook. Geen verdriet. Fabriek... Vandaan. Zijn bedoelingen oké? Okay. Geen slinkse streken, geen verborgen strijd. Ja, is ja, nee, is nee. Grote witte wolken brengen kunst aan huis. Elk moment een andere sculptuur. Een wolf speelt met een schaap, sint joris time. van melk en honing, wiet en witte wijn en van een nieuw wereldrecord bij de relay op de dames. Of is dat wereldrecord alweer aan het sneuvelen, Sebas? Uh, nou, dat weten we niet, uh, want we zijn nog bezig aan die A-finale. Het gaat wel hard in ieder geval, maar het is meer een strijd tussen vier landen... dan in die B-finale, waar Nederland dus met Hongarije daar uh, achter meteen wegreed. In deze A-finale is het echt een nagelbijt, hoor, voor de Koreanen... die op dit moment tweede liggen. Maar het verschil met China, dat is echt ongelooflijk klein. En Nu komt Canada voorbij gegleden en ligt Korea... Het grote Korea. Olympisch kampioen in Sochi. Olympisch kampioen in Turijn. In de tussentijd in Vancouver ging de titel naar China. Op de derde plaats op dit moment. Italië is de vierde finalist. Nu ontstaan er met 10,5 ronden te rijden. Wat grotere verschillen is het China dat op dit moment aanzet. Canada ligt in tweede positie. Korea probeert nu binnen door te komen. En dat lukt net niet. Korea 3. China leidt nog steeds. En uh, we gaan de slotfase in. Want er zijn nog negen ronde te rijden. De verschillen in het zak worden nu ietsje groter. Ja, maar bij Riley kun je dat soort gaatjes... die best groot lijken, kunnen zomaar ook weer dichtgepoefd worden... door een goede wissel. Dus ik denk dat er een hele spannende slotronde is ingaan. Ja, ik vind het altijd verschrikkelijk knap hoe jullie je weg kunnen winnen. En inderdaad wordt dat gaatje nu dichtgepoefd door saint -Gilain. En die geeft ook nog eens een hele goede aflossing. Een hele goede aflossing daarbij eh, bij Canada. Naar Bradet, Cassandra Bradet. Waardoor Canada in keer voorbij Sina is... En daar komt Korea. Daar komt Korea. de aflossing bij Canada gaat vervolgens helemaal de mist in. Omdat de dames elkaar niet kunnen vinden. En met nog 4,5 ronde te gaan leidt nu China. En ligt Korea op de tweede positie. Korea best wat eerder. En daar gaat het mis. Uh, de Koreaanse valt. De Canadese gaat mee. Neemt ook een Italiaanse mee. En dit is een moment waarnaar gekeken gaat worden. Ongetwijfeld dadelijk. Wat gaat daar besloten worden? Inmiddels nog altijd China op de eerste positie. Het wordt China versus Korea. En daar is de... Aflossing. Daar neemt Korea nu met anderhalve ronde de leiding op zich. Korea aan de leiding. Komt hier het Koreaanse Olympisch goud? Het is Min Dong Choi. Die in de baan zit en leidt zij haar team naar de overwinning. Dan gaat het dak eraf en het dak gaat er inderdaad af. Want Korea wint. Korea als eerste bij de schreef. Het is Min Young Choi. En het is echt een orkaan van geluid op dit moment. Maar wat een finish. Want Kei Jin Fang probeerde namens China nog aan de binnenkant langs te komen. Daar reed een Canadese. Ja, en nu ben ik benieuwd wat er uiteindelijk besloten gaat worden. Wat de officiële uitslag wordt van deze wedstrijd. Intussen kijk ik ook naar de tijd. Nogmaals gezegd, dat doet er in het short track veel minder toe dan bij de lange baan. Maar die is langzamer dan de Nederlandse ploeg in de B-finale met 4-0-7. Dus het Olympisch en het wereldrecord blijft in Nederlandse handen. Maar is dat een troostprijs voor Nederland? Of zit er nog meer in het vat? Schuiven ze door naar de vierde? Of misschien nog wel meer dan dat? De dames uit Nederland staan zeer gespannen in het hoekje van de baan toe te kijken. Jara van Kerkhoff, Jorien de Mos, haar short-track carrière zit erop. Ze gaat ze richten. Helemaal op de lange baan. Suzanne Schulting staat daarbij. Jeroen Otter wandelt als een ijskonijn op dit moment die kant op. Het is Korea dat nog altijd uh, volgens mij de zegen krijgt. China als tweede op het bord. Maar op het grote scherm zien we nog altijd fotofines staan. En daar meldt inderdaad Kjalt Biesma, de Nederlandse videoscheidsrechter zich ook aan de zijkant. En gaat hij dan nog uh, beelden terugkijken of niet? Daar lijkt het wel op. Korea kwam in ieder geval als eerste over de streep voor China... voor Italië en voor Canada... Maar in die laatste fase ging het ook mis met een vallende Koreaan ook uh, daarbij, Isfak. Nou ja, ze is nog wel in de baan en ze hin, ja, door haar valt, de, valt Canada. Dus het zou ook zomaar kunnen zijn dat Korea daar nog voor afgestraft gaat worden. Oei, oei, oei, oei, oei. de spanning is om te snijden in deze de ijzerwinna terwijl daar de vijf Koreaanse dames, de reserve rijdt ook mee, wel al een ere ronde rijden... En een buiging doen naar het publiek. en zwaaien. en de Koreaanse vlag hebben. Maar de andere vrouwen zijn zo wijs en zo slim. om nog maar eventjes naar het scherm te blijven staren. totdat daar de officiële uitslag op verschijnt. Uh, want die weten ook dat er nog wel wat kan uh, gaan veranderen. Want Bisma, jouw Bisma is nog altijd aan het kijken aan de zijkant... naar een scherm waarin al manoeuvres op te zien zijn. En dus die valmomenten waarbij Canada en Korea dus ook betrokken waren. Italië, Fontana zien we staan ook. Die kijkt daar ook aan de zijkant. Gespannen, gespannen naar het scorebordje. De Chinese dames zijn zo wijs om nog maar niet te beginnen... aan een erenronde met de Chinese vlag. Canada meldt zich helemaal aan de zijkant. Daar staan ook vijf dames in het oranje nagelbijtend en gespannen naar het beeldscherm uh, te kijken. Bij één penalty is Nederland vierde. Net als vier jaar geleden in Sochi. Toen ging dat ook zo trouwens op die manier. Wonnen ze de B-finale en schoven ze naar plek vier door. Door één penalty in de A-finale. Maar het zal toch wat zijn als er twee penalties worden uitgedeeld. Maar nog altijd is het niet uh, officieel. Ja. Dit maakte ik vorig jaar nou mee bij jullie relay finale in Rotterdam, eh, Isaac. Daar werd ook minuten nog gekeken naar de videobeelden. Uh, door de videoreferie van toen voordat het officieel was en het dak eraf ging en jullie wereldkampioen werden. En nu maken we het mee bij de Olympische finale relay vrouwen. Waar nu gecommuniceerd wordt door de verschillende videoscheidsrechters... Onderling, en dan worden zeg maar met de handen zo over elkaar heen, worden een beetje de stapjes volgens mij uitgedeeld die daar gemaakt zijn. Kim Boutin die denkt: Ik zwaai maar even naar de camera's, want die ziet zichzelf op de beelden. Wat gaat hier besloten worden en hoe moeilijk zijn deze momenten in het zak als sporter ook om mee te maken? Nee, dit is gewoon bijna net als het Lange Baan: je hebt gereden en je hebt het daarna niet meer zelf in de hand. En ja, dat is natuurlijk een nagelbijten voor het leven. Dat is gewoon, hè, ga je nu met een medaille naar huis of niet? En ja, dat is, dat is zenuwslopend. Ja, 20, 22 vrouwen staan op dit moment naar boven te kijken. En ik hoor een schreeuw twee penalties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 Twee penalties. En ik zie nu allemaal Nederlandse meiden juichend op de boarding. En naast mij Itzak de Laat. Die uh, nou ook emotioneel zit toe te kijken hoe Lara van Rijven, Jorien Temmors, uh, uh, Yara van Kerkhoff... Daar op die boarding zit de Suzanne Schulting, meldt zich erbij, die staat daar nu. Doe nou voorzichtig, meid, je moet overmorgen nog weer rijden op de duizend meter. Het scenario, dat het enige scenario was waarmee Nederland nog een medaille kon gaan behalen op deze relay, komt uit Nederland dat de B-finale wint in een olympisch en een wereldrecord. ...pakt hier het brons, omdat er twee penalties worden uitgedeeld in de A-finale. Eén aan Canada, één aan China. En het was de schreeuw van televisieco-commentator Cees Juffermans... ...die mij in ieder geval uh, wakker maakte en deed schrikken van... ...nee, volgens mij is er een beslissing. Want die schreeuwde het uit richting de rest van de wereld. Met zijn keiharde, ja, Suzanne Schulting staat nu daar op een uh, paars ja, stuk. Waardoor ze richting de tribunes kan rijken. De dames rennen nu alle kanten op. Dit is toch wel iets heel bijzonders, dat? Uh, ja, dit is, dit is gewoon weer sport op zijn beste De kansen zijn zo klein dat je dit haalt. En dan gebeurt het toch. En ja, dat is gewoon... Ze hebben gewoon een medaille. Dat is... Ik kan me voorstellen dat jij wow. heel graag naar ze toe wilt op dit moment. Ja, deze nee, ja. hebben de grootste knuffel verdiend die ik ze kan geven. Dit... Nou, dat, dat... En dan een wereldrecord. En, en dan toch record. nog een medaille. Ze hebben het zo dubbel en dik en dwars verdiend. Ja, ja, wow. Ik kan me voorstellen dat er uh, flinke krachttermen bij de vrouwen... maar ook bij jullie gevallen zijn na die uitschakelingen in de relay... Ja, nee, dat was natuurlijk uh, voor ons hele team een enorme domper. Dat is waar wij als team de grootste medaillekansen op hebben. Waarom is dit trouwens het koningsnummer in het shorttrack? Kan je daar een vinger achter krijgen? Wij zeggen dat altijd. Nou, normaal is shorttrack best wel snel afgelopen. Alleen bij de relay duurt het best lang en heb je heel lang die topsnelheid. Dus er zijn veel langer zijn er hele spannende momenten. En gewoon dat het gewoon voor als team, dat, dat, uh, dat is ook voor de rijders gewoon nog mooier. Dat je hè, op, op, op dat soort hoge snelheden als team gewoon kan winnen. Dat is, ja, en dat, dat gevoel dat je dan samen naar een goede relay hebt, dat is onbeschrijfelijk. Nou, en het gevoel dat zal er nu zijn bij de Nederlandse ploeg... dat het uh, brons uiteindelijk gewoon heeft verdiend. Want ze reden een Olympisch en een wereldrecord. En door de penalty van Canada en een penalty van China heeft de Nederlandse vrouwenploeg. Dus brons veroverd op de aflossing. De derde medaille tijdens dit short toernooi alweer. Voor de Nederlandse formatie van Jeroen Lotter. Ik dank jou, Itzak, voor je daar En ik zou zeggen, ga de dames lekker opzoeken. Sebastiaan. Oh, ja, ja. Sebastiaan, ja, ja. Ja, ik, kijk, ik weet natuurlijk... en ik volg jou uh, dagelijks op de voet hier op de Lange Baan. Maar ja. wat voor een dag hebben wij beleefd bij dit short track? Want eerst gaat iedereen door van Nederland. Allemaal door naar de volgende ronde. Behalve dan ik, ja. uh, uh, Shinky Knecht. Ja. En dan toch weer zo'n apotheose als nu bij die dames. Nou, ja, met dit, even los van die individuele onderdelen. Wat er nu gebeurt bij die relay. Ik zat me voor te bereiden. En uh, een paar dagen geleden al had ik het erover met collega's. Want ik zit inderdaad meer in de lange baan dan in de short track. Dus ik heb het bij 16 mensen gecheckt. Als je nou de B-finale wint en er zijn twee penalties in de A-finale... dan ga je toch door? Ja, dan ga je door. En je denkt aan zo'n scenario. Itzak en ik deden dat anderhalf, twee uur geleden ook nog een keer. En dan kijk je elkaar nog eens een keer aan en dan denk je... ja, maar dat gebeurt toch bijna nooit. En dan gebeurt het nu wel, ja. Dat kan bijna ook alleen maar op de Olympische Spelen. Ja, maar dat en, is het ook. En, die routebaan ja. doorheen verschillende emoties... die je dan op zo'n dag beleeft daar in die Short Track Arena. Ja, dat is waanzinnig. Dat is waanzinnig mooi uh, om mee te maken. Het is heel apart... En uh, het, het, is, uh, het is heel bijzonder om het mee te maken. Ik wil ook niet uh, de ja terug die ik volgens mij de huiskamers in blies... op het moment dat het bekend werd. Ja, het is een aparte manier van een medaille winnen... door twee penalties van andere landen. Maar zoals Joon er altijd zegt... Dit is short track. Nou, en dat hoort wel bij deze dag. Nou ja, en zeker op deze manier is het natuurlijk ja. wel heel prettig. Het is gewoon een wereldrecord. Nou ja, dus ze dat, horen dat absoluut bij de top. maakt het wel af, vind ja. ik, inderdaad. Dat ja. uh, Itzak schudt ook heel hard. Ja, jij bent het helemaal met, uh, met ons eens, hè? Ja, nee, dat is ook iets wat ze nu uitstralen, hè? Van, we stonden nou al niet in die A-finale, maar ja, als we een wereldrecord rijden, dan stond, hadden we er gewoon moeten staan en dan hadden we gewoon een medaille verdiend. En dat hebben ze nu ook gehaald. En ja, gewoon geweldig. Ja, ja en ik weet trouwens de reden dat ze wegrennen, Volgens mij gaan we dadelijk ook meteen de huldiging doen. Ik weet niet even uit mijn hoofd of dat bij het short track... nou ook meteen de medaillehuldiging is of alleen weer de, de beertjeshuldiging. Ik zag wel iets van bijkomen dacht ik, eerder vandaag. Maar goed, dat zien we dadelijk wel. Dat zien we dadelijk wel. Volgens mij is het in ieder geval de, de flower ceremony. Voor Korea dat deze relay finale wint. Italië pakt de zilveren medaille... En het brons, het staat heel groot op het scorebord. hier in de Gangneung Ice Arena. Na nou, Een zinderende apotheose gaat naar Nederland. Ja, het is een bijzondere, bijzondere shorttrack dag. Ik vertel nog maar even dat Suzanne Schulting en Lara van Ruiven... en Jara van Kerkhoff zich eerder op de dag ook plaatsten... voor de kwartfinales van de 1000 meter overmorgen. En op de 500 meter plaatsten Daan Brielsma en Dylan Hogewerf zich... Voor voor de kwartfinales. Shinky Knecht, dat weet u, inmiddels is uitgeschakeld. Dylan Hogewerf, hij gaat dus door naar de kwartfinales. Hij werd tweede in zijn heat. En Edwin Cornelissen is bij hem. Ik dacht, het zal toch niet zo zijn... dat je uiteindelijk maar voor 500 meter naar Pyeongchang bent gekomen. Gelukkig niet. Nou, ik ben wel even voor de 500 hier gekomen... maar ik hoop niet voor één keer. En dat is in dit geval niet het geval. Ik mag ze over twee dagen weer, daar ben ik heel blij mee. Ja. Je had de start, je lag aanvankelijk in derde positie en dan weet je, ik moet nog een plekje. Ja, ja ik had de eerste val start, dus de tweede bleef ik iets langer staan, toch een beetje zenuwen. En je wilde natuurlijk helemaal niet hier komen met de twee valstarts. En toen startte die Koreaan over mee, wat ik niet verwacht had. En dan zit in één keer op drie. dus ik, ja, ik hoopte echt dat de Koreaan in ging halen, dat deed hij uiteindelijk ook. Toen dus zocht ik naar een gaatje bij die Hongaar, maar die kon ik niet echt vinden. Toen uh, begon ik maar een beetje op te dringen om te laten zien dat ik er ook nog was. En blijkbaar schrok hij daar een beetje van en toen ging hij liggen. Oh, was dat de reden dat hij ging liggen? Ja, dat weet ik niet zeker, maar dat was wel mijn tactiek. Dat was de tactiek, ja. En vervolgens zien we een finish waar de Fransman nog een soort van kamikaze-actie uithaalt. Ja, ja ik, ik keek laatst laatste bocht naar achter en ik zag die Fransman wel dichtbij komen. Dus ik denk, ik draai hem krap. En uh, hij draaide hem ook krap. En toen had ik het gevoel dat hij een beetje tegen me achterop kwam, nog ik viel. Maar het zag altijd dat mijn mes als eerst over de streep ging. Dus ik denk, nou, hier kunnen ze voor de rest niks meer mee doen. Ja, wat een opluchting moet dat zijn. Want je hebt zo lang moeten wachten en nou sta je gewoon in die kwartfinale. Ja, dat, ik wilde sowieso de kwartfinale. Ik wilde hier niet komen om maar één dag te schaatsen en dan weer naar huis dat had ik echt geen zin in. Dus ik uh, ben heel blij dat ik in de kwartfinale nog een keer aan de bak mag. Want hoe stond je hier bij de start op het ijs? Uh, hoe zeer bruiste je van de energie? Dat was het moment. Ja, dat was wel echt super. Of uh, ja, heel veel energie en uh, heel zenuwachtig natuurlijk ook. Het was een beetje te vergelijken met vorig jaar in de week aan de hooi. Alleen dan nog even twee keer zo erg. Ja. Twee keer zo erg, ja, de, de, de zenuwen? Ja, ja, dat is bij wel, ja. ja. En ik dacht dat je altijd zo cool was. Ja, nou, dat is, misschien laat ik dat een beetje zien... maar van binnen gaat het wel echt een keer, hoor. Ja. Ja, en als je dan in de kwartfinale staat, dan kom je nog meer klasbakken tegen. Maar ja, dan weet je ook dat een halve finale ja, misschien ook wel haalbaar is. Mm -hmm, ja, dan zit je gewoon bij de top 16. En dan ga ik gewoon kijken wat er mogelijk is. Als ik mijn ritje straks binnenkort te zien krijg, dan uh, kijk ik wat ik ga doen. En als ik dan die rit nog door ben, zit ik in de halve finale. En dan, dan weet je bijna zeker dat je in de A of B finale schaast. En dat zou gewoon vet zijn om het hier te doen. Nou, nog twee dagjes wachten. Ja, nog even twee dagen wachten. Maar ik heb al lang genoeg gewacht, Ik ben ik al gewend. Ja, dankjewel. Dylan hogerwerf en zijn uh, ja, sportgenoot Daan Breusma, die gaat ook door. En Edwin Cornelissen was ook bij hem. Ja, het begint met de uh, val, de eerste start. Ja, ja, gewoon, ja dat is 500, hè. je gaat er vol voor. En uh, het was niet een superstart, maar het was ook niet su super slecht. Het staat echt naast uh, twee rasprinters. Dus uh, ik uh, hield me denk ik goed, maar daardoor ik wel, uh, tikte ik tegen een van die mes aan van die kazach volgens mij. En die was gel gelijk dw dwars door. Dus dan moet je overnieuw Maar ik had zelf ook wat spanning en, uh, op mijn mes. En uh, had even even los vastgedaan. Toen dacht ik was goed. Maar toen ik uh, de tweede start ging doen uh, voelde ik gelijk dat hij niet meer goed was. Dus uh, daardoor kwamen ze ook veel te gemakkelijk onderdoor. En uh, ja, dat mag eigenlijk niet. Maar uh, ik ging een keer stamp onder de rit. En uh, nou ja, het uh, was mooi dat ze met, uh, met z'n allen in gevecht gingen. En uh, ik kon er mooi mee heen gaan. Dus zelfs op deze afstand kan het soms een voordeel zijn als je een beetje achter ligt en uh, hen het gevecht laat uitvechten? Ja, nou ja, dat zag je met jaren ook. Hè. En die, uh, die liet het ook mooi gebeuren. En, uh, dit is ook een sport, uh, soms moet het ook gewoon allemaal een beetje meezitten. Uh, het was nog niet perfect, maar ik denk dat ik, uh, uh, dat ik blij mag zijn dat ik nu door ben en dan uh, kan ik uh, richting die uh, finale kijken. Je ziet hoe onvoorspelbaar deze sport is. Want vooral zou iedereen hebben ingetekend op Shinky Knecht. En die redt het dan als enige niet. Nee, hij zei zelf net al. Ik sprak heel kort met hem. Uh, hij verkeek hem op de start. maakte hij de verkeerde, verkeerde beslissing. En dan, uh, ja, dan moet je van heel ver komen. Het gaat super snel op dit ijs. En dan, uh, ja, dan uh, moet je alle risico nemen. In dynamiek, en uh, ja, ik vond het trouwens geen terechte. Maar uh, ik vond dat Shinky goed was. Maar uh, ja, daar kopen we niks voor. Maar ja, zelfs als hij die penalty niet had gehad, dan is hij nog derde geworden. Hè? Ja, nee, is ook zo, maar dan, uh, dan verwacht je de toevoeging, zeg maar. En uh, maar ja, het is niet zo en het is uh, balen voor hem, want uh, hij had, had ook hoog ingezet op 500. Voor jou daarentegen moet het een enorme boost geven, want jij zat met die kater van die relay. Ja, dit kon je wel gebruiken. Ja, nou, wat ik zei, het was niet geen, uh, zeker verre van goeie, maar het uh, maakt niet uit, ik ben door. En uh, nu kan ik uh, nog twee dagen, of een dag uh, even fit worden, weer rustig gaan en dan uh, volle bak van naar die uh, halffinale toe kijken. En dat terwijl we op voorhand zeiden, die loting is zwaar, dus het wordt een moeilijke klus. Ja, en nee, dat was het ook. En uh, het viel de goede kant op en uh, dat is ook wel eens even lekker. Ja, goed gedaan. Ook voor Daan Breusma. Overmorgen dus die kwartfinale van de 500 meter voor mannen. Ja, we begonnen deze dag met het idee dat er geen medaille in kon zitten voor Nederland. Wow. En we eindigen deze dag met het brons voor de relayvrouwen... Inderdaad moet ik er, Sebastian, wel bij zeggen dat uh, de meeste uh, shorttrack collega's riepen... ho, ho, ho, het kan zeker wel. Ja, nee, absoluut. En zo geschieden. Ja, en zo geschieden. <laughs> en we hebben nog even navraag gedaan waarom nou precies die penalties zijn uitgedeeld. Hè? Want het was een, uh, uiteindelijk een incidentrijke A-finale. Waarbij een revalpartij was, een Koreaanse die viel. Daarbij een Canadese meenam. Maar dat heeft uiteindelijk... En niet geleid tot een van die penalties. Want dat kan natuurlijk raar overkomen. Een Koreaanse die een Canadese ter val brengt. En vervolgens blijft Korea erin en wordt Canada uh, gedisqualificeerd. Of krijgt Canada die penalty. Maar we hebben dus navraag gedaan. En uh, Canada heeft uiteindelijk de penalty gekregen voor... en dat riep ik ook in mijn verslag... het in de weg rijden bij de finish. Ze reden duidelijk in de weg. China wilde nog binnen door bij Korea... maar werd geblokkeerd door Canada. En China heeft de penalty gekregen vanwege een onreglementaire aflossing. Er is namelijk nog afgelost in de laatste twee ronden en dat mag niet. Dat is de reden voor de twee penalties. En dat is dus de reden dat Nederland is doorgeschoven van vijf na drie en dadelijk op het podium mag staan... voor de Flower Ceremony. En we staan niet zomaar op het podium. We staan gewoon met een wereldrecord op het podium. Oh, dat ja, eens, dat, ja. Is, uh, dat is prachtig. Nee? En Wie? dit gaat natuurlijk ook een boost geven... voor die uh, uh, duizend meter voor de dames... die ze gaan schaatsen overmorgen. Ja, dat, uh, dat nemen we aan voor wel, ja, wel. Alle druk is er nu af. En uh, nu kan Schulting bijvoorbeeld gaan schitteren... op haar duizend meter. Zo blijft het een mooi en een spannend toernooi... dat short tracken. Ja, we gaan uh, zo gewoon verder. Misschien wel met die Flower Ceremony ook, hè? Radio Olympia. Tot zo meteen. Tot zo.